7 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Bij Ameland wordt nog steeds gezocht naar een Duits meisje van 14... dat sinds gisteravond wordt vermist. Ze was met haar zus aan de Noordzeekant van het eiland in het water gaan kijken... naar de zonsondergang toen ze in de problemen kwamen. dat zegt burgemeester Stoel. Even later waren haar zus en hun vader haar kwijt. Ook op land wordt gezocht. De kans dat het meisje nog levend wordt gevonden is klein... vanwege de stroming en de lage watertemperatuur. De Amerikaanse staat Florida heeft de afgelopen 24 uur opnieuw een record aantal coronabesmettingen genoteerd. 15.300. In totaal zijn er bijna 270.000 mensen besmet. De stijging is deels te verklaren doordat er meer wordt getest. Maar het aantal besmettingen loopt relatief harder op dan het aantal testen. Een maand geleden was 5% van alle uitgevoerde testen positief en nu is dat 19%. Demonstraties met trekkers of andere zware landbouwvoertuigen... zijn vanaf morgen niet langer verboden in de noordelijke provincies. De veiligheidsregio's in Drenthe, Groningen en Friesland... hadden dat verbod ingesteld omdat de betogingen van de afgelopen tijd... niet vooraf waren aangemeld en de gevaarlijke situaties waren ontstaan. Op basis van gesprekken met boerenorganisaties... verwachten de regio's nu dat nieuwe demonstraties vooraf worden aangemeld. Dat geeft de tijd om de veiligheid van tevoren te beoordelen. De veiligheidsregio's benadrukken dat het besluit geen vrijbrief is voor blokkades. In Nijmegen en de regio IJsseland geldt het verbod op acties met landbouwvoertuigen nog wel. De tweede Grand Prix van Oostenrijk is gewonnen door Lewis Hamilton. Dit was de 85ste Formule 1 overwinning voor de Britse Mercedes-coureur. Zijn teamgenoot Bottas eindigde als tweede en Red Bull-coureur Verstappen werd derde.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zom, ze, zee. Zandvoort een zomerhit. GFM. Dit is de We like the party, finger boys, snakes and noise. Lekker liedje erbij. <laughs> Jezus, wat Zo, so, we zijn er weer, het tweede uur. Nog we zeven. zijn weer begonnen. En ja. om kwart over zeven ja, ja, ja, ja, ja. is het de beurt aan Thomas, zijn top Zee. vijf. Ja, heb ja. je er zin in? Ja, wat denk je zelf? Mm, ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ik vind het echt een van mijn beste top 5. Oh, weer? Dat zei je de vorige keer ook Nee, nee, nee. nee. Ja, ja, ja. En elke nog, keer is het weer. De boven, nog, steeds, ja. nog steeds. Volgende week is nee. het waarschijnlijk... Uh, ja, volgende week is het helemaal top. Dan heb je niks. <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar omdat ik nu ook uh, grote artiesten heb, hè? Ja, Sineke. Ja, Sineke. Jezus. <laughs> Shalalu, shalala. Nee, ja, nee, nee. Ja, ja. Geen nog zingen? Ook? Nou, doe we niet hoor. Nee, dat, nou ja, het uh, scheelt niet veel met haar. Ik zou ook nog met haar naar het Songfestival kunnen, denk ik. Ja, je kan wel mee, ik maar ik, je moet dan, met... je moet ik alleen ga alleen niet zingen. Ik ga dan aan die orgels zitten draaien, denk ik. En met je centerbakkie erbij? Ja. Ja. God oh god. Ja, ja, dat was het eerste, uur die, het eerste nummer weer in het tweede uur. Ja, we gaan nu naar de volgende: dat is Big Bada Boom. Just that Ja, dat was heaven met Avicii. En waar is het tijd voor, Thomas? Ja, dit meisje op vijf. Nummer vijf. Ja, vijf. Oh, oh. wacht even. Ja? Ik ben... <laughs> Nummer vijf. Ja. Heb je. Nou, dat is. <laughs> ik heb die lijst niet voor me, joh. Dat is toch Katy oh, Perry? Katy Perry, ja, met <laughs> Katie Katy Perry, met smel. Ja. Uh, even iets korts nog over Katy Perry. Ja, Of zal ik toch maar zeggen: Catherine Elisabeth Hudson. Huts, ja. Huts. <laughs> Gucci, jakke, Gucci, Polen. Nee, dat is nee, een ander. Nee, ze is geboren op 25 oktober 1984 in Santa Barbara. Dat ligt in Californië. Dat is vlakbij Los Angeles aan de kust. En um, zij is in 2014 echt um, bekend geworden. Of echt doorbroken, zeg maar. Ze is al actief sinds 2001, maar 2014 is het echt... Nou, booming geweest, zeg maar. De eerste de echte hit. Ja, dat is uh, Dark Horse. En tegelijkertijd ook met... Uh, nou ja, ik ga het even op z'n holland zeggen. Roar. Roar. <laughs> Roar. Roar. Roar. En uh, ja, dat is, werd gelijk uh, Roar. Dat werd dan gelijk ook uh, de best uh, verkochte single van 2014. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is gewoon een grote artiest. Hè. En uh, dus ja, ze hebben nu weer een nieuw, nieuw nummer uitgebracht uh, met uh, Smel. Smel? Smel. Smel. Even lachen. <laughs> so fake, not myself, not my best, felt like I failed the test, oh! but every tear has been a lesson, rejection can be God's protection, long hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing, yeah, I'm faithful, scratch that baby, I'm faithful, gotta say it's really been a while, but now I got five. When no, remodeled, used to be dull Now I sparkle, had a piece of humble pie. That eagle trick saved my life. Now I got a smile like Lana Richie. I'm making bright meat treats just to see me. You can be right Kiss me I'll pay you in time Mike Williams is falling in. Yes. Yes, yes. <laughs> dus ja. Oh, oh, alles loopt weer in uh, uh, de soepje. Het ging eventjes een, een beetje verkeerd. Maar dat maakt niet uit. Dat kan in de Westen gebeuren. Je ziet het maar weer. Wat heb, nee. ik, nou? <laughs> Wat heb ik nou weer op mijn computer? Ik heb geen idee, want jij op je computer hebt een muis. En, uh. Oh, hier, hier, hier. Ik heb het nog. Oké. Okay. <laughs> Mike Williams, dat is dus uh, de DJ uh, van Falling In. Um, hij is geboren in 96, 27 november. En um, hij heet eigenlijk Mike Willemsen. Dat is wel grappig, want haar uh, zus of zusje... Zijn zus, ja. Die is, uh, dat is Michelle. Ja. Michelle Willemsen. En uh, zij is verslaggeester bij uh, Telegraaf. Oké. Okay. Zij doet, um, ze is ook, uh, volgens mij twee weken geleden... is ze meegelopen met de Zandvoortse Reddingsbrigade. Ze staat ook een heel stuk van uh, op YouTube. Op uh, Telegraaf, YouTube kanaal, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ze zijn allebei lekker bezig, zeg maar. En um, dan gaan we verder naar. naar Na, nummer drie. Naar de, de, de, de nummer drie. Uiteraard. Ja, en dat is van Armin Jozef Jacobus Daniel van Buren. Van Buringen. Zo, ja. <laughs> <laughs> ja, weet je wat het er erg is? Die grap is al zo vaak gemaakt hier al. Ja, zeker. <laughs> ja. Het maakt niet uit. Hij blijft leuk. Echt in ieder geval, je Was het maar zo'n feest. Zodat ik had ook zijn geld gehad, misschien. Nee, ja, hij is met kerstjarig. Is hij met kerstjarig? Nou, ja, ah, wat leuk. December. Nou, dan heb je de kerst als een heel grote verjaardag. Nou, maar vertel verder. Uh. Uh, uh, ja, hij is dus <laughs> een Nederlandse DJ. Voor de mensen die het niet wisten. Armin van Buringen. <laughs> uh, <laughs> hij is ook uh, vijf keer dus, uh, uitgeroepen tot beste DJ van uh, de wereld. Dus uh, ja, dat is echt. Dat is ongekend, deze man. Ja, het is een, groot, een grootse man. En uh, ja, hij heeft een nieuw nummer is dus uitgebracht. Dat is uh, I Need You To Know. Hij had ook al een nummer dat heet I Need You. Of Need You, ja, geloof ik. Ja, I Need You. Yes. Ja, dat is ook al een hit geweest, maar nu heeft hij er dus... Uh, to know achtergeplakt. Dus I need you to know. Ja, en met uh, Nicky Romero. Nick, samen met Nicky Romero. Ook geen onbekende DJ in Nederland. Nee. Wie was dat? Nicky Romero. <laughs> Nicky Romeringen. Romero, ja, dat is goed uh, dan. <laughs> <Yes>. <laughs> Niet overal mijn naam achterplakken. <laughs> dat is niet leuk voor mij. Nee? Nee. Straks oh. word ik te bekend. Oh, uh. dat was je toch al? Jazeker, zeker ben ik ook. Ja, ja. Nee, ja. Uh, I need you to know. Armin van Buringen. Deep inside, hidden in your mind, like you always known. Believe your lies, angel in disguise. Now you're just trying to crawl. You built castles in the sand. Now it's slipping through your hands, and you're stuck right. Yes. Dua Lipa met... Halakuleet. Weet ik veel, moeilijke naam. Hoeveel? Hoeveel? <laughs> moeilijke naam. <laughs> ja, Dua Lipa, uh, uh, Ja. uit Londen. Ze dus komt uit Londen. Oké, okay, ja. ja. Yeah. En, maar het is wel grappig. Haar ouders komen uit Kosovo. Kosovo? Kosovo. Hoe, hoe zeg je dat in het meervoud? Kosovo, uh, Kosovos? Als ze <laughs> daaruit komt, zeg maar. Inwoner daarvan. Weet ik veel. Koso Kosovoan. Kosovar. Weet ik. K <laughs> Dit klinkt heel erg stom, alles maar. vaarse. Ja, noem maar. Noem, okay. noem maar zo. Nou ja, goed. Uh, um, zij is dus uh, bekend geworden met. Um, in 2015 is zij uh, bekend geworden. Um, gelijk in het jaar dat zij ook begon als artiest, zeg maar. Kijk, natuurlijk was ze altijd al bezig en alles. En, maar in 2015 is ze echt doorgebroken met uh, Be The One. Mm, duidelijk, ja. Bekend, ja, heel Be bekend. The one. Um, deze week dus bij mij op nummer 2. Ja, en dan op nummer één. Uh, ik heb een tijdje niks van haar gehoord, moet ik zeggen. Nee, ik ook um, niet trouwens. Ik ken wel, ik ken wel een... Uh, ja, ze komt uit Zweden, dat kan ik wel van zeggen. En Stockholm, om precies te zijn. Oké, okay, um, oké. Okay. Ik heb wel... Ik heb echt, ik heb Vroeger... Uh, ze maakt goede muziek. Ja, hele goede muziek. Het is wel... Uh, ze heeft namelijk Lush Live gemaakt... Mooi uh, ja, lush light. O, ja. ja, ja, ja. Uh, weet je al over wie ik het heb als ik dat zeg? Ja, ik, ik, ik zie je wel, ja. Oh, je ziet er ook. Oh ja, ja, ja tuurlijk. natuurlijk. Nou, ik heb het over uh, Sarah Larsen. Sarah Larsen? Ja, die staat deze week bij mij op nummer 1. En ik moet zeggen, um, je bent te vroeg, hè, dat weet je. Hè? Wat? Oh, oh. oh. <laughs> Oké, okay, ja, doe maar, doe maar. Oké. Okay. Nummer <truimert> 1. Ja. <truimert> Nou, nou ja, nou, opnieuw voor... Sarah Maria Lorsen. Nee, nee. Nee, nee ja, Ze ja. is een Zweedse zangeres dus. Ze uh, is bekend geworden met een talentenjacht uh, talentenjachtado. Um, in 2008. Toen is ze ook begonnen ermee. En uh, later dus... Uh, even kijken hoor. In uh, 2013 brak ze daardoor door. Ja. Um, heeft gelijk een contract getekend bij Sony Music. Oh, oké. Okay. Dus merk Doe natuurlijk. maar. Jazeker, Doe, Doe maar duur. Um, dus ja, het is weer een nieuw nummer. Ja, maar ze speelt ook gitaar, zie ik. Oh ja? Ja joh, dat zou je oh, niet ja, zeggen. Nee, dat, niet... dat zou je niet zeggen. Nee, wist ik niet. Ik dacht echt dat het zo'n elektronische muziek was. Nee, nou, nou, ze vindt het misschien leuk om te doen. Maar ik wou dus zeggen dat het weer een uh, zomers, een lekker zomers een een, een vibe, zomers vibe deuntje erin zit. Oké, okay, ik, ben ik ben benieuwd. Dus uh, hier is uh, Sarah Larson met A Love Me Lent. Ja, lekker zomers. Lekker, uh, lekker duintje, lekker, lekker swingen. En, uh, en een grote artiest. Dus er is weer een gang op... Uh, Komt weer gang op... Uh, ja, maar je, op gang. Zaken op gang. Zaken op gang. <laughs> zaken op de gang. Gang op zaken. Ja, gang <laughs> op zaken. <laughs> uh, Oké, okay. nou ja, dat was jouw top 5. Uh, Rees je mee? Uh, oh, een resumeetje. een resumeetje? resumeetje doen? Ja, zeker. Nou, dan beginnen we maar op nummer 5. Dat is wel handig, ja. denk ik. Ja. Daar staat uh, Katy Perry met Smile. Smile? <laughs> leuk, leuk. Dan op nummer 4 uh, had ik uh, Mike Williams of Mike Willemsen met Falling In. Dan op nummer 3 hadden we Armin van Buringen of Armin van Buren, hoe je het zelf wilt noemen. <laughs> met uh, Nicky Romero. Uh, I Need You to Know. Dan op nummer 2 hadden we Dualipa Lipa met Hallucinate, Ja, en dan... Hallo Hallucineet. Hallo en dan, ja... Nummer 1 ja, hadden we Zara Larsson met Love Me Land. Love Me Land. Love Me Land. Lekker topje vijf hier, uh, Thomas. Ja hoor. Ja, ja, ja, ja. Ze mogen, ze mogen er weer wezen. Hé, hey, je komt net een bericht binnen. Van wie? Voor alle uh, Formule 1-fans onder ons. Oh. Waaronder ik dus. Um, er was vandaag tijdens de race was er wel enige strijd tussen de uh, Renault en Racing Point. Um, nou is er net naar buiten gekomen via de Formule 1-site... dat uh, Renault protest gaat indienen tegen de Racing Point-auto. Omdat ze zeggen gaan ik, ik weet niet precies waarom, maar het heeft iets met de legaliteit te maken van die auto. Oké, okay. Omdat dus ze sneller zijn, gaan ze gelijk in protest. Dat is <laughs> Ja, ik heb o, geen o, idee wat erachter zit. Um, dus ja, ik ben benieuwd naar die uitkomst. Ik ook, ik ook. Misschien heeft dat nog een, krijgt dat nog een staartje van de Wie vee? weet, misschien strafpunten of niet. Ja, een dikke vette boete. We komen erop terug. Yes. Cl Cliffhanger. Cliffhanger. Yes, yes. Oké, okay, hey, nou, we hebben genoeg. Heb, ge heb je trouwens weer een gouden oude klaarstaan? Ik heb een, een gouden ouwe klaarstaan. Jazeker, nee, nee. we hebben weer genoeg geluld. Dus hier komt uh, Gigi Gagastino met La Tour de Jour. Met Blinding Lights. Lekker, hè? Even muziek. Ja, top. Ja, top, Thomas. Hey. <laughs> <laughs> ah, nog een kwartiertje. Ja, tijd gaat, gaat snel. Het gaat snel als je het plezier hebt. Oi, oi, oi. Hebben we nog een leuk nieuws? Hebben we nog leuke berichtjes of dingetjes? Nou, of nou ik zit nog even de Formule 1. Ik zat net een bericht te lezen van het, uh, Formule 1. Maar het schijnt dus... Uh, ja, met de legaliteit van die auto te maken. Omdat hij natuurlijk altijd heel, nou ja, redelijk langzaam is geweest. En nu ineens uh, rijden ze vijfde, vierde, vijfde, zesde, die uh, ja, klopt. racing points. Ja, maar het, uh, ze hebben een hele winter, hebben ze gehad, hè? Nou, het schijnt dus dat ze, uh, ze uh, met Mercedes... Um, het is natuurlijk een B-merk van Mercedes. Ze rijden met ja. Mercedes motoren. Um, ze zitten al uh, heel lang achter die aero-package zeg maar, van Mercedes achterna. En die hebben ze dus nu gevonden. Dus die hebben ze op die auto gezet. Alleen ze vinden het nu dus gek dat die... Uh, dat zag je af en toe met trainingen of met weet ik veel... Dat je die rookwolkjes kreeg. Ja. Dus dat is een beetje uh, wat gek is, zeg maar. Dus ze, ze denken dat het een, zeg maar, een soort Misschien, hulpmotortje ja, is, dat met, er dan ja, dat ja, een beetje ja, rood, dat, dat ik iets, niet, iets maar, harder naar voren gaat. Ze denken dat er iets niet klopt, nee. Ook omdat ze ineens zo snel zijn. Dus uh, Oké. Okay. ik ben benieuwd. Ik denk ook, ik ben benieuwd. Uh, met, uh, ja, Het wordt weer vervolgd natuurlijk. Uh, ik denk dat het wel vandaag of morgen, of ja, het wordt een rechtszaak, dan duurt het even wat langer. Nou, sowieso voor het weekend natuurlijk, want uh, het aankomende weekend rijden ze we alweer op Hongarije. Ja, daarom. Het gaat, het gaat alleen maar door uh, bij de Formule 1... vanwege dat ze moeten natuurlijk alles ook weer ja. inhalen En dan hebben ze volgens mij één week pauze... en dan gaan ze weer twee keer op Silverstone rijden. Dus. Ja, alle, alle plekjes boven Zandvoort. Ja, maar goed, nou, ook, ja, nou, beter hoor eigenlijk. Beter eigenlijk ja. Ja, want zonder publiek is Zandvoort nee. als eerste race. Dat moet nee, je niet nee, willen. Nee, nee, nee. In ieder geval, dat vinden wij. Dus, uh, nou ja. Heb jij nog wat nieuws? Uh, ik? Nee. Nee, morgen moet ik werken. Nee, jullie... <laughs> ja, zeker. Zo. Ja, en uh, ja, dat is het. Dus ja, nou prima. We hebben weer uh, veel te vertellen in de laatste een paar minuutjes. Maar in ieder geval, we hebben hier uh, Doja Cat. En say so. I broke open and was Imagine Dragons met Believer. Het zit er uh, ja, het zit ja, bijna het zit er, op, uh, Thomas. Nou, ja, het, nog één plaatje zometeen. Nog één plaatje. Maar wij gaan nu alvast afscheid nemen. Wij gaan zeker afscheid nemen. Dan hebben we nog twintig seconden. Hè. En dan gooien we het langer. Twintig seconden. En dan... Okay. Uh, jij bent er volgende week weer. Ja, ik jij ook? ook. Zeker. Kijk, kijk, we zetten kijk. niks op Facebook meer, want ik heb er echt geen tijd meer. Geen excuses. Gaan we volgende week ruilen? Ja, is goed. Dan mag jij hier staan. Ja, Kijk. Dat gaat gelijk een stuk beter dan, hè? Ja, zeker. Nee, nee, nee. Ik vond dat je het goed deed vandaag. Ja, ik vond het ook aardig goed gaan, dus uh, ik, uh, ik leer steeds meer. Ja, dat dus, moet uh, ook. Jongens, allemaal ik, een hele uh, goede week en tot volgende, tot volgende week. week. Can't wait to get off my shift to treat myself with that gift. They yes, say I don't need it, but fuck it, just wanna feel it. I wanna relive the dream where everyone knows but me. Treat me like I'm the badness of them all. It's you. feeling the t do t t do do do do do do do do t t -do. Do, -do, -do, -do, -do, do. I'm just feeling do, -do, -do, -do.